9 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal. Wijnand Veneman van de TU Delft over wat er mis is gegaan bij de Spaanse treinramp. En de strand Zesdaagse, die gaat door, maar verzobert na het dodelijke ongeval van gisteren. Eerst het NOS-journaal met Mark Visser. Het dodental van het treinongeluk in het noordwesten van Spanje is opgelopen tot zeker 77, melden Spaanse autoriteiten. Er raakten meer dan 100 mensen gewond, zegt correspondent Jessica van Spengen.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 De hoge snelheidstrein met meer dan 200 mensen was onderweg van Madrid naar Ferrol... en liep vlakbij het station van Santiago de Compostela uit de rails. Alle wagons ontspoorden. De Nederlander Bart Dikkenschei is gisteren gaan kijken. Op de plek van de ramp trof ik eigenlijk een scène aan uit een, uit een actiefilm. De trein was als een soort mikadoos door de lucht gegooid. De, de, hele, de hele onrealistische beelden eigenlijk.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 De netto-winst steeg wel met 73% procent, naar 63 miljoen euro. Het bedrijf Letten eigen zeggen: extra op de kosten, zegt de ganststad-topman Ben Notenboom. Vorig jaar bij het tweede kwartaal hebben we aangekondigd dat we de komende vier kwartalen, dus dat zijn nu de afgelopen vier kwartalen, tussen de 70 en 100 miljoen euro zouden besparen. Dat zijn er 143 miljoen geworden, dus dat is meer dan goed gelukt. Dat is een gedeelte door reorganisaties en een gedeelte door natuurlijk verloop niet aan te vullen.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 Bij de ANWB zit Jolanda van der Velden. Jolanda, de ochtendspits is zo goed als voorbij, hè? Ja, het zeker weten. Maar hij eh, eindigt met een ongelukje op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar is bij de Alfred Bunschoten 2 kilometer. De rechte schrok dicht. En op de A16 Rotterdam richting Breda zijn alle reishokken weer open. Bij Randweg Dordrecht nog 3 kilometer. Maar ik had het net over Randstad en over TomTom. Tom. Maar er komen meer bedrijven met cijfers. Unilever, Wissane, Nutreco. André Meijnema heeft het er maar druk mee. Hij zet zo dadelijk alles op een rij.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 Bert van Sloten. Mocht u een... Uh, een brekende vooruit hebben... let daar goed op... die hem laat repareren. Er wordt nogal gesjommeld. En dit half uur verder nog aandacht voor China. Maar we beginnen met Spanje. Er zaten 218 mensen in de trein. 77 doden. Treinongeluk bij Santiago de Compostela. Hoge snelheidstrein ontspoorde vlakbij het station van het Bedevaartsoord. Vermoedelijk reed de trein veel te hard. Gaat over praten met Wijnald Zeneman onderzoeker aan de TU Delft, onderzoeker openbaar vervoer. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u de beelden uh, al kunnen zien? Dat is een behoorlijke ravage. Treinstellen die allemaal uh, over elkaar heen zijn uh, ja, terechtgekomen. Wat duidt dat op volgens u? Ja, het mag duidelijk zijn dat de trein te hard heeft gereden. Uh, als je zo dicht in de buurt van het station bent, dan zijn het soort uh, snelheden wat nu genoemd wordt, zijn uh, veel en veel te hoog. Ja, er wordt 180 en... kilometer genoemd, hè? Ja, dat kan helemaal niet. En het wordt ook aangegeven dat, uh, dat de maximumsnelheid snelheid daar eigenlijk 80 is. En dan kun je niks anders constateren dan dat het beveiligingssysteem niet gewerkt heeft. Want wat voor soort beveiligingssysteem hebben ze eigenlijk in Spanje? Ja, ze hebben daar een eigen Spaans systeem. En net als wij in Nederland trouwens hebben en overal in Europa hebben we een eigen, eigen systeem. Wat nu langzaam wordt uitgefaseerd naar een Europees uniform systeem. Maar op het stukje spoor waar deze trein rijdt, was gewoon nog het, het oude eigen Spaanse systeem. En dat werkte in het verleden wel altijd goed? Ja, dat, op zich zijn daar geen specifieke problemen mee bekend. Um, uh, dus, dus, dus, dus op zich is er iets heel erg misgegaan. Het is wel, uh, en je ziet wel vaker dat, uh, dat dit soort dingen mis kunnen gaan in Bengzhou, en Niet zo heel lang geleden, misschien dat mensen zich dat herinneren is uh, in China ook een, uh, een uh, ongeluk met een hoogsnelheidstrein. En dat was ook een probleem met, een, uh, met het beveiligingssysteem waarbij een, een, een hoogsnelheidstrein op een stilstaande trein uh, klapte. Ja, maar wat ik niet helemaal snap is, van, je kan iets te hard rijden, maar hier hebben ze waarschijnlijk honderd of meer kilometer te hard gereden. Ja. En dat, dat, is dus, dat, zou, dat moet niet kunnen. Als je in Nederland uh, naar het systeem kijkt hoe het ontworpen is... en ook uh, elders in Europa, dan uh, wordt die trein zo gauw die uh, te harder rijden, dan, uh, dan de toegestaande snelheid zou die moeten worden afgeremd. Ja, nou ja, niet, niet alleen dat het zou niet moeten kunnen... maar uh, machinisten weten toch ongeveer waar ze zijn? Ja. de. de die weten, dus die weten ook die maximum snelheid. En uh, daar hou je je ook aan. Nogmaals, anders zou de trein moeten ingrijpen. Dus daar is uh, de, de combinatie van. En een machinist die dat laat lopen op een of andere manier. Waarom weten we natuurlijk helemaal niet. Um, en het beveiligingssysteem dat niet ingrijpt. De, die combinatie is hier aan de hand. Met ja. deze desastreuze gevolgen. Ja, en dan is het nog eens extra omdat het een hoge snelheidslijn is. Uh, ja, de, nou, het is dus eigenlijk geen hoge snelheidslijn. Want je mag er maar 80. Maar het is wel een hoge snelheidstrein die heel hard kan. En uh, die combinatie is redelijk uh, problematisch Maar ja, En dan ook nog, het, we, zagen, of we zien op de beelden dat het een soort ja, uh, bocht is in een betonnen bak. Ja. Um, wat betekent dat dan als je daar met zo'n hoge snelheid aan komt uh, vliegen? Nou, dat zie je ook, dat zie je dat zeg maar, de interactie tussen de treinen en wat er omheen staat, dat is vrij, vrij uh, bepalend voor hoe zo'n ramp zich vol, uh, voltrekt. Uh, in Enschede hebben we een tijdje geleden in Duitsland, in, uh, dat was in 1998 ook een groot ongeluk gehad. Hij brak een band van een trein um, en die trein ontspoorde ook. En die knalde tegen een viaduct aan met ook grote gevolgen. Als een trein zeg maar, een open veld uh, uit kan razen, dan zijn de effecten veel minder erg. Deze trein wordt natuurlijk door die betonnen bak uh, gestopt... Um, en dan gaan er voertuigen die achteraan komen... die knallen op de voertuigen die vooraan stilkomen te staan. Ja, en dat ziet er dan zo vreselijk uit. En daardoor krijg je dat effect dat die uh, wagons over elkaar heen liggen. Ja. En ook die verhalen van mensen die zeggen van... we zijn echt gelanceerd. Ja, nou ja de, de, je moet je voorstellen... Uh, kijk, we, hadden, we hebben in Nederland uh, uh, niet zo heel lang geleden... dat ongeluk in Amsterdam gehad. Er rijden twee treinen met 50 km per uur tegen elkaar aan. Dan staat het in één keer heel erg snel stil. Uh, en dan is alles wat je tegenkomt in zo'n trein, kan, kan fataal zijn. Van een bankje tot een tafeltje, we hebben we in Nederland geconstateerd een tafeltje toe. Dus dat, uh, en als je dan met, met deze snelheden inderdaad uh, heel snel stil komt te staan, ja, dan is het uh, levensgevaarlijk. Ja, met alle gevolgen van die Zeker. vandaag weer. Meneer Veneman, ik dank u wel voor uw deskundige commentaar. Bericht uit China. De Chinese politicus Bo Xilau, die was hard op weg om de belangrijkste leider te worden van de communistische partij in China. Maar het, hielp allemaal, maar het liep allemaal anders. Ruim een jaar geleden werd hij uit de partij gezet na beschuldigingen van machtsmisbruik en het aannemen van steekpenningen. Nu ligt er een officiële aanklacht tegen hem. Correspondent Marieke de Vries is in China. Marieke, wat staat er allemaal in die aanklacht?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 Nou, we hebben al 17 maanden deze meneer niet meer gezien in het openbaar, dus er werd al eerder gespeculeerd dat de rechtszaak nu niet eens snel moeten beginnen. Um, het heeft er ook iets mee te maken, misschien wordt er ook gespeculeerd dat de nieuwe president uh, Xi Jinping in maart is aangetreden en een van zijn speerpunten van zijn beleid is het bestrijden van de corruptie. Nou ja, dat is natuurlijk exact, uh, waar, exact waar Bochelein nu wordt voor aangeklaagd en dus wordt in ogen van velen dit proces ook een soort test zeg maar, voor de hervormingen... die Xi Jinping wil doorvoeren, ook binnen het juridische systeem... om die corruptie te bestrijden, ook in de hoogste regionen van de communistische partij. Maar is het misschien ook niet een afrekening met Bo Xilai... die toch zijn belangrijkste concurrent was? Precies. Hij, uh, ze hebben samengestreden om het uh, partijleiderschap... om het uh, nieuwe president uh, te worden van China... Uh, Bo uh, heeft daarbij verloren, Xi is doorgegaan. Dus de aanhangers van Bo Xilai die het eens waren met de, manier, met de manier waarop hij misbruik bestreed in die zuidelijke stad Chongqing. Die het eens waren met zijn terug naar de gedachten van Mao, het rode gedachtegoed, het zingen van rodere liederen. Zij verdenken Xi Jinping van vals spel. Maar degene die natuurlijk achter Xi Jinping staan, en dat zijn de meeste mensen natuurlijk in China... Want ja, uh, je wilt toch niet tegen de president ingaan. Die uh, zijn het eens met wat er nu gebeurt en zien dit dus als een test uh, om te zien of uh, uh, Xi Jinping inderdaad die corruptie goed kan bestrijden. Dat zie je terug op de reacties op sociale media. De meeste mensen die op Weibo reacties plaatsen zijn toch blij opgelucht met deze, met deze uh, aanklacht. en. Een persoon schrijft zelfs: het toont de vastberadenheid van de nieuwe regering corruptie aan te pakken, ook in de hoogste regionen. En wat voor straf kan hij krijgen? Nou, in principe zou hij de doodstraf kunnen krijgen. Dat staat hierop, maar veel mensen, zeg, de, de juristen die zich hier al over uitgelaten hebben in de staatsmedia, verwachten dat niet. Denken dat het omgezet wordt in die voorwaardelijke doodstraf, waar we eerder van gehoord hebben, bijvoorbeeld bij de vrouw. ...van Boschilay, die toen verdacht werd van uh, de moord op een Engelsman... ...die Neil Heywood, die kreeg ook voorwaardelijke doodstraf... ...en dat betekent in de praktijk levenslang. Uh, omdat na twee jaar goed gedrag uh, doodstraf dan omgezet wordt naar levenslang. Maar goed, we moeten het allemaal nog maar afwachten. Het wordt wel verwacht dat die rechtszaak binnen nu en twee weken... ...wel eens van start zou kunnen gaan. En dan moeten we zien hoe uh, nou ja, vastberaden... De partij en de rechters zullen zijn inderdaad in het opleggen van een zware straf voor deze gevallen partijleider Booshilay. Marke de Vries was dat vanuit China. Wander van der Velde met een file. Een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij de Bunschoten 4 kilometer heeft te maken met een aanrijding. De rechte reishok is dicht. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het LOS Radio 1 Journaal. Verzekeraars slaan alarm over fraude met het herstellen van autoruitschade. Veel consumenten ontvangen rekeningen terwijl de verzekeraar de schade al heeft vergoed. Rudy Buijs is van de Bond voor Verzekeraars. Hoe werkt dit? Um, ja, wij waarschuwen voor een uh, mogelijke zwendel met de facturen voor het herstellen van autoruitschade. Uh, het gaat dan om uh, autoruitherstelbedrijven uh, die de ruit repareren. Het bedrag declareren bij de verzekeraar, maar ook nog een factuur sturen naar, uh, naar de klant. Ja, dus ik krijg een, een, een factuur. Maar ja, dat weet ik niet. Dat de verzekeraar dat al vergoed heeft, toch? Uh, in principe wel, want de verzekeraar uh, heeft dat al uh, vergoed. Dat heb je ook een, een, een zogeheten acte van sessie voor ondertekend. En wat? Een acte van sessie. Uh, daarbij, uh, zodra je ruit gerepareerd wordt... dan uh, zeg je eigenlijk van de ruiten stellen... de partij mag de herstelkosten claimen bij je verzekeraar. Oké, okay, en dan krijg je alleen een rekening als je dus niet verzekerd bent. Als jouw verzekeraar dat niet vergoedt. Ja, precies. En in dit geval vergoedt de verzekeraar uh, de, de autoruitschade. Maar stuurt het herstelbedrijf ook nog een rekening van enkele tientallen euro's naar jou als automobilist? Ja, maar die uh, rekeningen zien er wel erg betrouwbaar uit. Uh, en je, je weet hoe het gaat, je krijgt zo'n rekening, je denkt, oh jee, en je betaalt hem dan toch maar brauw, bla, uh, braaf. Ja, dat klopt. Uh, sterker nog, uh, vaak zit bij de rekening ook uh, een, uh, een uh, ja, wordt met inkasselkosten gedreigd en wordt gesteld dat je binnen vijf dagen moet betalen. Nou ja, dat, uh, dat mag wettelijk helemaal niet. Maar zo word je wel onder druk gezet om uh, die rekening te voldoen. Ja, en dus uh, doe je dat maar. En dan ga je het schip in, want uh, vervolgens uh, is uh, de dader gevlogen. Uh, precies, nou wij hebben tientallen signalen ontvangen van verzekerden... die hun verzekeraar vervolgens gebeld uh, hebben van hoe zit dat nu precies. Dan blijkt dat die rekening uh, wat degelijk door de verzekeraar is vergoed... aan het autoruitherstelbedrijf. En vervolgens uh, ja, ben je je geld kwijt. Ja, weten we of dit georganiseerde criminaliteit is? Zijn dit benders? Zijn dit eenlingen? Waar komen ze vandaan? Nee, het gaat veelal om kleine herstelbedrijven zonder eigen filiaal. En uh, zij opereren vaak vanaf grote parkeerplaatsen bij bouw- en supermarkten. Maar dat zijn die mensen die daar eventjes uh, de, daar terechtkomen. Maar uh, zijn ze in beeld? Zijn er al arrestaties geweest, dat u weet? Um, ik weet niet of er al staties zijn geweest. Op dit moment hebben wij in ieder geval tientallen signalen ontvangen over mogelijke uh, fraude met facturen. Wij hopen dat ook verzekerden uh, contact opnemen met de Nationale Helpdesk voor Fraudemeldingen om uh, nou ja, daar ook al dat door te geven. En als we die gegevens allemaal verzameld hebben, kunnen we ook actie ondernemen. Komt het trouwens in heel Nederland voor of in bepaalde gebieden? Um, we krijgen de meeste signalen uit de Randstad en ook Groningen-Drenthe... maar uh, ook uit overige provincies. Dus je kunt ook wel spreken dat er inderdaad, uh, ja, het, landelijk, uh, het landelijk wordt gemeld. Ja. Naar het parool is opletten. Precies. Meneer Buijs, ik dank u wel. Rudy Buijs van de Bond voor Verzekeraars. Ja, dank u wel. Ook in Utrecht is het negen uh, uur geweest. Ook in Utrecht is het al tien uh, minuten voor half tien. En dus moeten alle prostitutieramen aan het zandpad dicht zijn. Verslag even, Matthijs Holtrop is er al de hele ochtend. Matthijs, is alles dicht? Um, er zijn nog ramen met het gordijntje op een kiertje. Maar in de meeste gevallen zit daar dan nog een dame achter die wacht op de taxi. En een beetje bang is voor de camera's die hier ook naartoe zijn gekomen. De taxis rijden hier af en aan om de laatste dames op te halen. Uh, gewerkt wordt er in ieder geval niet meer. De politie heeft ook net wat extra surveillance rondjes gereden... om te checken of uh, daarmee echt is gestopt. Een enkeling is nog even uh, toegesproken. En uh, de agenten hebben dus gevraagd wanneer de dames dan gaan vertrekken. Nou, uh, de toezichthouder hier ook van Wega, uh, de ondernemer, de exploitant... Die, zi die ziet er ook op toe dat iedereen uh, netjes op tijd vertrekt. En uh, burgemeester Wolfsen had het hier over aanwijzingen van... Mensenhandel. Nou wil ik daar ook heel voorzichtig in zijn. Maar er rijden hier ongelooflijk dure auto's rond... die hier verschillende meisjes komen ophalen. En dat lijkt dan zo'n aanwijzing wel eens te kunnen zijn. Nou reed hier net ook een uh, iets uh, oudere auto, iets goedkoper. En dat bleek de huisbaas te zijn van een van de dames. En ik vroeg aan hem of hij ook denkt... dat hier sprake is van mensenhandel op het zandpad. Ja, dat zal best wel gebeuren, maar er gebeurt overal. Uh... Dus zoveel is er niet aan de hand, bedoelt u? Nou, voor mijn idee niet. De mensen die ik ken, die hebben daar geen last van. Want u kent hier een aantal dames, zei u net. Ja, ja. In welke hoedanigheid? Nou, eentje heb een, uh... Kijk, die huurt een kamer op mij, die, uh... de kamer bij mij. Om te overnachten door de week. Ja. Dus uh... nee, maar dan via via ken ik ook weer mensen. Ja. En die... Uh... Ja, die hoort nooit over problemen, of over mensenhandel. Uh, maar die werken gewoon voor zichzelf. Wat, wat betekent vandaag eigenlijk voor u? En voor uh, de, ja, de dame die u helpt? Nou, dat het een beetje teleurstelling is voor die dames. Uh. Nou, ik heb zo'n idee dat die uh, burgemeester alleen nog wat even goed wil doen. denk dat dit doe ik nog even. Hij wil nog even een voetje halen. Ja. En dan denken ze van uh, maar ja, hoe het hier verder moet. Dat, is, uh, dat denken ze verder niet meer na, denk ik. Want wat, wat betekent het dan voor uh, de dame die bij u in de auto zit? Die heeft u net even geholpen met verhuizen. Wat ja. gaat zij bijvoorbeeld doen uh, binnenkort? Ja, dat weet ik niet wat ze gaat doen. Uh, we wachten aan het hier af. Uh, dus hier over twee maanden misschien weer uh, langs zou kunnen beginnen. Ja, misschien ergens anders? Ja, dat weet ik niet. Daar heb ik heb daar niet van gehoord. Uh. U heeft net de auto volgeladen. Wat moet ik dan aan denken? Wat neem je dan mee als je hier uh, stopt als uh, ProCitywee? Ja, ja dat, uh, ja, dat gaat van uh, televisie tot uh, magnetron, tot uh, eten, drinken. Ja, we zitten zit vaak de hele nacht hier, hè. Zijn lange diensten, hè? Ja, vind ik... Sorry. Het is van 9 tot 9 toch niet zeggen dat ze het uh, zo lang... Je uh... dus hebt ook nogal pauze, bedoelt ja, ja, ja. Ja, meer wil ik er niet over kwijt, ja. En dat was uh, een van de laatste dames die hier van het zandpad is uh, vertrokken. Goed, de vrouwen gaan overigens naar het stadhuis in Utrecht. Want vanaf 12 uur gaat een deel, althans Dava kamperen. Want ze zoeken een nieuwe werkplaats, zo laten ze weten. Een reeks van Nederlandse grote en beursgenoteerde bedrijven... kwam vanochtend met kwartaal en dus halfjaarcijfers. Unilever, West TomTom, Randstad, Nutreco en zo nog een paar. Economie-redacteur André Meijnenma. André, valt er een soort van rode draad te ontdekken? Nou, als je alles bij elkaar optelt en vergelijkt en naast elkaar legt... dan zie je wel dat de omzet doorgaans onder druk staat. Die is laag of lager of omlaag gegaan. De winst doorgaans omhoog. En daar is vooral het trefwoord eh, kostenbesparen eh, van van tel. Want bedrijven gaan vooral in deze tijden van crisis met minder omzet... en dus eh, harder concurrentie, scherpere marktomstandigheden... slimmer en efficiënter werken, kosten besparen En daar valt dus blijkbaar heel veel mee te verdienen. Ook al verkoop je dus nauwelijks meer of zelfs minder. Ze hebben allemaal last ook van de economische malaise... en de economische tegenwind, consumentenvertrouwen... dat hun partner speelt doordat mensen hun hand op de knip houden... niet meer uitgeven en de dingen kopen die zij maken... En met name Europa blijft dan wel het zwakke kind in de wereld. Laten we dus eventjes eentje uitpikken, Unilever. Het voedings- en zeepconcern. Um, hoe doet de Brits-Nederlandse multinationalist? het? Nou, niet verkeerd. In ieder geval uh, al beter, dan al kwartalen op rij... dan de concurrenten, de grote concurrenten als Nestlé en Procter Gamble. Uh, de omzet in het uh, eerste half jaar steeg met slechts een schamele 0,4 waarbij het tweede kwartaal het beter deed dan het eerste kwartaal... komen ze uit op 25,5 miljard euro aan omzet. Netto winst 13 omhoog gegaan naar 2,7 miljard. Ze hebben onder andere ook prijzen doorberekend aan de klanten, dus de... Uh, inkomsten waren ook hoger. Wat je wel ziet is dat uh, de voeding het minder doet dan de zeep, zeg maar. En dat er verschillen verschil is tussen de oude en de nieuwe markten. Dus de oude markten, zoals de Verenigde Staten en Europa, die doen het minder qua. en met name dan levensmiddelen. Terwijl bijvoorbeeld Azië en Latijns-Amerika het stukken beter doen. En dat geldt ook met name dan weer voor die verzorgingsproducten, de personal care, zoals dat heet. Personal care, ja. dat is een mooie, mooie term. Hé, hey, en uh, Tom. Tom. Weer omzetdaling was ook wel verwacht in het tweede kwartaal. Omzet 250 miljoen, dus 12 miljoen minder. Netto winst ook 1 miljoen lager op 8 miljoen. Het werd allemaal wat minder erg dan de analisten hadden gedacht. Dus dat betreft is het een soort meevalletje met die eh, lagere cijfers. Er blijft gewoon druk staan op de verkoop van de losse navigatiekastjes. Dat heeft alles te maken met consumentenvertrouwen en consumentenbestedingen. En bovendien, de malaise in de auto-industrie zorgt ervoor... dat ze dus ook minder kastjes verkopen die worden ingebouwd in nieuwe auto's. Want er worden gewoon minder auto's verkocht. En ook hier weer een scheiding tussen regio's. Bijvoorbeeld in Noord-Europa is de verkoop beter dan in Zuid-Europa. Dus de Italianen kopen minder kastjes dan bijvoorbeeld in Duitsland... of het Verenigde Koninkrijk. Ja, maar goed, daar worden ook weer minder auto's ook afgezet. Precies. Een beetje het algemene beeld. trekken we ook nog even behandelen? Ja nou, de producent onder andere goed voor dranken en natuurwinkels... die zag omzet en de winst dalen. Uh, had een maand geleden trouwens ook al gewaarschuwd uh, voor een winstdaling. Die Nutreco, goed voor zalmvoer, uh, voor de nooren... en mengvoer in, uh, in de veeindustrie, Daar zag je de winst scherp dalen. en Dat had alles te maken met het koude weer, het zeewater in het voorjaar... waardoor er dus minder zalm werd gekweekt... of de zalm minder groot was en dus minder ad. Uh, en daar zag je dus een winstdaling van, uh, of een, uh, een winstdaling van 53 miljoen... Uh, wat een jaar geleden nog 82 miljoen was. De omzet tegen heel lichtjes. Randstad daarentegen. Eh, een ander bedrijf. Minder omzet. Meer winst. En dat had alles te maken met forse kostopsparing. Dan oh, nou hebben we al die bedrijven uh, gehad. Dan moeten we even naar het totaalplaatje gaan kijken. De beurs. De AEX. Nou, de beleggers hebben de laatste tijd niet te klagen. Want het gaat volgens mij crescendo. Hoe gaat het vandaag? Ja, nou ja vandaag weer een, een minder dagje. Dat heeft alles te maken met, met uh, Wall Street. Waar wat uh, lager werd gesloten gisteren. Dus de Europese beurzen zijn vandaag al ietsjes lager aan de dag begonnen. Maar we hikken op bijvoorbeeld in Amsterdam al uh, een paar. Paar dagen aan tegen de hoogste stand van dit jaar. Kijk je naar de fondsen die vandaag met uh, de cijfers kwamen. Unilever, Randstad, TomTom, Nutreco. Dan zie je daar wisselend beeld. Unilever krijgt een minnetje, Randstad krijgt een plusje. En ook TomTom krijgt een plusje. En ook Nutreco krijgt een plusje. zijn we weer helemaal bij. Dankjewel, André. André Mijnema was dat. De festiviteiten rond de Strand, zesdaag, de strand die worden verzoberd vanwege de dood van een wandelaar. De man werd gisterenmiddag door een vrachtwagen in IJmuiden aangereden. Tijdens de Strand Zesdaagse lopen zo'n duizend wandelaars van Oek van Holland naar Den Helder. Woody van Loo is van de organisatie van de Strand Zesdaagse. Goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat dus door, maar wat verandert er allemaal aan de festiviteiten? Ja, de, de, de wandeltocht uh, die wordt uh, voortgezet uh, naar Den Helder. En uh, alle festiviteiten op de plaatsen uh, waar we nog uh, overnachten die zijn uh, gekend. Uh, uit respect uh, voor de eer die geleden. Ja. En uh, bij betrokken. Uh, wat, wat voor soort festiviteiten zijn dat, Normaliter? Uh, nou, dat een, een DJ of een band een, een, een avond opluistert uh, zeg maar met, uh, ja, met feestmuziek. Nou, dat is niet gepast. Uit respect voor de nabestaanden en de heer die is overleden... hebben we dat allemaal gecanceld oh. tot en met Den Helder. Toe. Met zo'n uh, sobere wandeltocht uh, worden nog uh, naar Den Helder. Heeft u overwogen om uh, de tocht ook stop te zetten? Gisteren uh, hebben we uh, overwogen of, om, om, of om voor te zetten. Of, uh, of te cancelen, of in aangepaste vorm... En uh, deze vorm, uh, dat we de, de, de, feest, de festiviteiten rond de standaars uh, cancelen, leek ons uh, zeer respectvol uh, naar de staan toe en uh, naar het evenement. En uh, de deelnemers die zijn gisteravond uh, daarvan uh, op de hoogte gesteld. En die uh, uh, waren ook uh, ja, bedust onder het feit dat uh, een van onze wandelaars uh, is overleden ja. en uh, die... Uh, maar die deelnemers die willen wel ook graag de tocht afmaken. Ondanks het feit dat dit nu gewoon als een soort zwarte schaduw boven die, uh, boven die tocht hangt. Ja, dat is een enorm donker enorm, enorm, uh, over het uh, geheel. Wat uh, eigenlijk een uh, beetje... Uh, vooral met een korteerdocht dat moet worden, is nu uh, ja, met een vergevenslaar wel gekomen. Ze maken de wandeling af en respecteren dan ook dat de feesten eigenlijk dergelijke niet doorgaan. Dat vinden ze een goed besluit. Ja, iedereen vindt het een goed besluit. En vandaag gaat de tocht weer verder, of misschien bent u zelfs al aan het wandelen. Wij zijn nu druk bezig met het afbouwen van de laatste pleisplaats. de wandelaars zijn op weg naar Egmond. Meneer Van Lo, ik dank u wel voor het gesprek. Ja, Goedemorgen, Woody van Loo van de Strand Zes Daagse. Wouter Keuperzoek gaat zo verder met uh, Goedemorgen Nederland. Wouter, waar ga je het over hebben? Schouw Duiveland, daar willen ze geen windmolens uh, voor de kust, terwijl dat wel moet van het kabinet. Ja. Uh, en er is een stormloop op Lessen Nederlands in Brussel, waar ze normaal toch echt Frans spreken. Ja. Misschien, op uh, voorstel van de Nieuwe Koning. Die zelf ook, geloof ik, uh, <laughs> die is ook beter, beter Nederlands. Hij spreekt een beter Nederlands. Ja, maar zij spreekt, geloof ik, weer beter Ja, zij spreekt het beter dan hij. En de kinderen nog weer beter. Ja. Want ze hebben een Nederlandse nanny, dat weet ik dan weer. Kijk. Uh, en een hectisch jaar voor de Amsterdamse politie. En uh, dan gaan we uitgebreid praten met uh, de huidige korpschef daar. Dus dat ja. straks, allemaal, na ja. half tien, bij ons. Bij de de Goedemorgen Nederland. Dit is Radio 1 dat Mark Visser is binnengekomen. Heb je de blaadjes een beetje op een rijtje gelegd? Ja, ik, ik heb het mooi verdeeld dat is, allemaal. <laughs> Heel u zou het moeten zien. Kunt u ook trouwens via de webcam? Het nws finaal Mark. Ja, dat treinongeluk natuurlijk in Santiago de Compostela. Zeker 77 mensen zijn uh, omgekomen daarbij. Veel gewonden ook, meer dan 100. En op de ramplek worden de eerste treinstellen nu weggetakeld.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 Dan nog het weer, flinke zonnige periode. Vanavond mogelijk buien in het zuiden en het wordt een graad of 28. Morgen eerst zon, daarna mogelijk stevige onweersbuien. En het wordt dan nog een graadje warmer, 29 graden maximaal. Jolanda van de Velden bij de ANWB met een omleiding. Ja, een omleiding op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Dat heeft te maken met een aanrijding tussen Eembrugge en Afrit Bunschoten is de rechte rijschok dicht. Zijn auto op de vangrail terechtgekomen tussen Afrit Soest en Afrit het is zo'n 6 kilometer. Verkeer op weg naar Amersfoort kan het beste omrijden vanaf knooppunt Eemles en door de boorden Utrecht te volgen. Via de A27 en de A28. Ook een aanrijding op de A67, turnout richting Eindhoven. Tussen de 2 kilometer, daar is de linker ook dicht. Dit is Radio 1 KRO. Goedemorgen Nederland. Wouter Körpershoek. Schouwe Duivenland wil geen windmolens voor de kust. Stormloop op lessen Nederlands in Brussel. Hektisch jaar voor de Amsterdamse politie. En het ochtendtumeur van Henk Spaan. Het is drie minuten over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Marion van Royen bericht deze week vanuit Rio de Janeiro. Waar het grootste deel van de sloppenwijken niet pausveeg is. Laat staan WK-veeg. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Nederland@kro.nl. Vindt u het erg om op het strand tegen windmolens aan te kijken? Op schouwen duiveland vinden ze het een ramp. Het kabinet heeft vijf locaties aangewezen voor windmolenparken voor de kust. En één van die locaties is voor de kop van Schouwen. Wethouder in schouwen duiveland Gilles Houtenkamer. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er zo erg aan die paar windmolens? Een van de zoeklocaties die ligt dus inderdaad voor de kust van schouwen duiveland En voorheen waren de zoeklocaties toch buiten de 12-mijlszone. Maar deze zoeklocatie ligt binnen de 3-mijlszone. En dat betekent dat vanaf het strand, vanaf de duinen, wat dus een kernkwaliteit... Van ons toeristisch product op Schouwen-Duiveland is, we tegen de windmolens aan gaan kijken die dicht bij de kust komen te staan. Want hoe, hoog, dus... hoe hoog wordt zo'n windmolen? Is dat duidelijk? Ja, 110 meter. Met ook enorme wieken, neem ik aan. Met enorme wieken. Maar wat is daar erg aan om tegenaan te kijken? Je zou ook kunnen denken van: fijn en goed voor het milieu. Ik lig hier in de zon. Allemaal positief. Ja, dat is ook de reden waarom wij wel reageren. Maar aan de andere zijde van Schouwen-Duiveland op het Krammercomplex komt ook een windmolenpark... waar de gemeente geen bezwaar tegen maakt. En dat is ook uh, 100, ruim 100 megawatt... wat daar gerealiseerd gaat worden in de toekomst. Maar juist voor de kust, voor ons toeristisch product... daar hebben we wel grote bezwaren tegen. In maar het wat verleden... vindt een toerist daar erg aan? Want dat is me nog niet helemaal duidelijk. Dan kunnen we stellen dat we dus wanneer we op het strand staan... en wanneer we op de duinen staan... Dat wij de zon niet meer in de zee zien zinken... maar uitsluitend achter de windmolens. Maar die windmolens zijn toch niet zo breed dat de zon volledig uh, verdwijnt? Het mag duidelijk zijn, dit is een directe aantasting van ons toeristisch product... waarvoor de mensen in grote getalen naar de kust komen en naar schouwen Duiveland. Heeft u onderzocht wat toeristen hiervan vinden? Of is het meer een gevoel dat alleen in de gemeente leeft? Dat is niet een gevoel wat alleen in de gemeente leeft. In het verleden is ook de gemeente gecompenseerd bij de maasvlakte 2. Wat veel verder ligt dan de voorgenomen drie mijlzone, waar dus de molens mogelijkerwijs in gaan komen dat is erkend, dat er een aantasting is en daar heeft de gemeente in het verleden ook een vergoeding voor gekregen dus het is wel degelijk erkend Maar dat begrijp ik, maar heeft u het ooit onderzocht bij toeristen? Weet, heeft u een enquête gehouden? Weet u uh, hoe erg een toerist het vindt om naar een windmolen te kijken? Wanneer wij zeer recent de zoeklocaties hebben gekregen dat het binnen de drie mijlzone komt, is het onmogelijk dat de gemeente dat opgepakt heeft, maar heel duidelijk dat het dus een aantasting is van onze kernkwaliteit. Windenergie is duurzaam en milieuvriendelijk. Dat moeten ze toch ook uh, op schouwen uh, begrijpen? Vandaar dat ik ook heb gezegd, het windmolenpark op schouwen aan en de Krammercomplex, daar werken we aan mee. Ja, maar dat is niet, niet genoeg. Hè? Het, kabinet, het kabinet wil meer duurzame energie. Er moeten meer windmolens in en rond Nederland geplaatst worden. En dat Prima. moet toch op en, een plek ja, worden en... gedaan. En hetzelfde ministerie van Economische Zaken zal als geen ander kunnen inschatten... wat voor economische gevolgen dat voor de gemeente schouwen kan hebben. Castricum aan zee, ook zo'n plaats aan zee. Uh, daar staan ook windmolens in de zee, die zijn ook te zien. Toch liggen de stranden daar vol. Mij is dat niet bekend dat het ook binnen de zone is zo. de zoeklocatie hier aangeeft voor de kust van schouwen duiveland Drie miles zone, dat is vijf kilometer, grof gezegd. Wat blijft er over qua zicht van een uh, windmolen die honderd meter hoog is... maar die op vijf kilometer van de kust staat? Een uh, windmolen die hoger is dan 100 meter, dan moet je 44 kilometer ver zijn om hem niet te zien. Laat staan wanneer hij binnen drie mijl komt, dan is hij zeer duidelijk aanwezig. Waarom die felheid zo tegen deze windmolens? Ze staan niet op het land. Geluidsoverlast kun je ook niet hebben vanwege het geruis van de zee. Dat is vaak een argument op andere, in andere plaatsen omdat schouwen een toeristische gemeente is... en onze kernkwaliteit ligt aan het strand, aan de duinen... en de vele toeristen hier op ons eiland. Nu is het kabinet begonnen met het bedenken van windmolenparken op zee... omdat het juist minder overlast zou veroorzaken... en dus ook hopelijk minder problemen. Daar hebben ze dus een misrekening uh, gemaakt. Daar hebben ze een misrekening mee gemaakt... wanneer ze binnen de drie mijlszone zaten... en niet wat voorheen gebruikelijk was buiten de mijlzone. Goed. We gaan afwachten wat het kabinet besluit. U gaat op wat voor manier protest voeren? Wij gaan uh, vragen om als gemeente nauw betrokken te blijven... bij de verdere ontwikkeling. En we hebben al bij voorhand aangewezen... de grote belangen vanuit de gemeente schouwen duiveland Wethouder in schouwen duiveland Gilles Houtenkamer. Dank u wel. Dank u wel. It's important to shop to be banned. I'm Sitting on my empty bed. I'm on my empty bed. I'd like to be but grows is pounding, pounding. I'd rather be in Tokyo. I'd rather listen to thin lesio. And watch the Sunday gang in high There's something wrong with me, I'm a cuckoo. The moment I was high from playing shows lost swing up to half close My trouble raised its ugly head I was revealed and I was home in bed. I was a kid again Jesus told me, go after every corn Like it was the last in the world And protect the wayward child But I'm a little lost sheep I need my boat You know I need my shepherd here tonight Breaking off his misery I see a wilderness for you and me Punctuated by philosophy I'm wondering how things could have been I should stay away and let you settle down you settle I got down. no place to your crown you I was the boss of you and I loved you, you know I loved you It's all over now And I was there for you when you were lonely I was there when you were five when you were I was back. there when you were, when you were sad you Now it's the time I need, I'm thinking in Tokyo I'd rather listen to thin lazy-o and watch a Sunday gang in Harajuku There's something wrong with me I'm a cuckoo En Sebastian, I'm a cuckoo. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws dat u het bijzonder interesseert. In Engeland hebben ouders ruim een maand de tijd... om de geboorte van hun kind aan te geven bij de gemeente. In Nederland moet je binnen drie werkdagen aangifte doen bij geboorte. Maar wat gebeurt er als je dat niet doet? Annette Lammers van de gemeente Hilversum weet het antwoord. Als het te laat aangifte... Uh de geboorte van het kindje wordt gedaan, dan zien we dat op het moment dat de ouders hier langskomen, dan zien we dan aan de geboortedatum dat er meer dan drie dagen zijn verstreken. En dan moet de ambtenaar van de burgerlijke stand doorgeven aan het Openbaar Ministerie en die kan dan een boete opleggen. Dat is op zich vervelend, maar het belangrijkste is dat in verband met het hielprikje, als het kindje als het te laat is aangegeven, dat het te laat wordt doorgegeven en het kindje dus niet op tijd is om een hielprikje te krijgen. Want namelijk pas als als de geboorteact is opgemaakt, wordt het kindje ook opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie. Dan krijgt het een uh, BSN-nummer, uh, dan kan de zorgkostenverzekering worden afgesloten, et cetera. Heeft u een vraag bij de actualiteit? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Rio de Janeiro. Marion van Rooijen. Welkom to hell, paus. Nu buiten voor het paleis van de gouverneur. De jongeren die eisen dat de gouverneur opstapt. Vlaggen van de gay-beweging. En daardoor heen lopen ook weer katholieke jongeren met een grote gele Christus op hun shirt. En binnen de paus. Die stichtelijke woorden over vrede, ongelijkheid en een nieuwe jongeren Een grappige, schizofrene toestand wel. De reus is ontwaakt. Het was de reclame van een whiskymerk. Daarin zie je hoe de miljoenen jaren oude bergen van Rio... zich langzaam omvormen tot een enorme reus die Johnny begint Walken, te lopen. De nieuwe Braziliaanse jongerenbeweging heeft de leus overgenomen. En ook het beeld van de reus. De dramatisch slechte gezondheidszorg, het onderwijs en de corruptie van de politiek. Genoeg is genoeg. De reus is ontwaakt, zeggen ze. Muito bem heel erg Nosso Papa. é probleem is tegen governo, Papa. Die zeggen: Paus is welkom, hoor, maar wij hebben het tegen onze gouverneur en de politici. Dit is een governo um corrupto. Um governo... Die ons geld rooft. Wat eigenlijk naar de gezondheidszorg zou moeten. Die zijn de quinta categorie. Er komt donker op de straat. Het lijkt erop alsof het nu. weer arm gaat worden. Hé, hey, hey. ga auto's met het doodshoofd op de zijkant. Nu gaat het los. Precies dit overdadige geweld, of beter gezegd, de eeuwenoude angst ervoor... in dit voormalige slavenland, dat is de reden dat deze opstand zo bijzonder is. De laatste keer dat mensen massaal de straat op gingen, was 28 jaar geleden... om een einde te eisen aan de militaire dictatuur. De politie is in al die tijd in elk geval niets veranderd. Het is ongelooflijk. Ze schieten gewoon op de, op de huizen waar mensen uit de ramen hangen. Is het nou voor het eerst dat jij de straat op gaat? Hier, een jonge jongen met een petje op? Na mijn leven is é... Nee, nooit geprotesteerd. Ik ben luid quasi todas as manifestações. Maar ik ga nu bijna elke o dag. Het governo brasileiro laat me hetje atraseren op Deze staat kan niet omgaan met de vrijheid van meningsuiting, met weer een tank. Met wat officieel een democratie heet, maar wat in feite nog steeds een dictatuur is. Het is een resquício van ditadura van ditadura militar staat hij weer te twitteren. Altijd op internet, hè? Zie, we Maar wat willen die jongeren nou? Als je hospitaals valt een medico. Ja, zegt zij. Eigenlijk broeit het al lang. Mensen zijn zo ontevreden met de ziekenhuizen die we hebben. Ons openbaar vervoer, ons schoolsysteem. En ze zegt, dat zat er allemaal onder. En opeens, toen ontplofte het. We zijn zo boos over de corruptie. De emmer is overgelopen en de geest gaat niet meer terug in de fles. Een rumoerig verslag van onze correspondent Marjon van Rooyen vanuit Rio de Janeiro. Zometeen gratis Nederlandse les voor inwoners van Brussel. Maar nu eerst. 3, 2. One goal. Deze dag, 2007. Michael Rasmussen, de gele trui in de Tour de France, is door de directie van de Rabobank ploeg uit de Ronde van Frankrijk gezet. Dat hij niet was op de plaats waar hij, waar hij zei dat hij was, en daarom heb ik hem eruit genomen. Op deze dag, 25 juli in 2007, zet de rabo ploeg Michael Rasmussen uit de Tour de France. De Deen laat daarna wekenlang niets van zich horen... tot hij ineens aan de start staat van het criterium de Ronde van Pijnakker. Organisator Maarten Wellings is nog steeds apetrots. We waren op zoek dus naar een aansprekende naam. Nou, ja, Dat kon natuurlijk niet mooier dan Michael Rasmussen... Alleen ja, hij was natuurlijk op dat moment in Denemarken, hij was ondergedoken en niemand kon hem bereiken. Maar opeens kregen wij een, een ingeving van we gaan een journalist van de, van de krant van het AD gaan benaderen. En die zal vast wel contacten met hem hebben en dat klopt ook. Die zei nou ja goed, hier heb je telefoonnummer en bel hem maar. En we hebben hem inderdaad uh, gelijk gebeld. En uh, hij was eigenlijk gelijk enthousiast, hij wilde gelijk eigenlijk starten in bijna. De meest besproken sporter van de afgelopen maand is zonder enige twijfel Michael Rasmus. Nou ja, besmetterrenner. <laughs> Zeker als je het nu bekijkt, van uh, nu we vijf jaar verder zijn. Maar ook toen al, vond ik, het was op dat moment toch nog zo van hij was... Uh, die die Werrabouts die had hij ontlopen, maar hij was niet, uh, niet geschost. Dat was mijn, mijn, mijn, mijn, mijn belangrijkste punt eigenlijk. Je bent in Nederland pas de uh, stelregel onschuldig, uh, zolang het tegendeel bewezen is. En dus wij zeiden van ja, we kunnen hem gewoon halen. En na een paar dagen verstoppertjes spelen probeerde hij zijn leven weer op te pakken. En dat doet hij, verrassend genoeg, gewoon met het rijden van wedstrijden. Vanavond was hij de grote trekpleister in de ronde van Pijnakker bij ons in Zuid-Holland. Ja, en er was toen niks en dan, totdat meneer uh, Marcel Winters, voorzitter van de KMU terugkwam van zijn vakantie en die het dus geen goed plan vond. Ze vonden het eigenlijk ja, moreel niet helemaal fris. En van de, de, de geloofwaardigheid is in het gedien. Nou ja, dat vonden wij dus niet, niet totaal. Mikael Rasmussen is om kwart over vijf op het parcours van de Ronde van Pijnakker. In een opmerkelijke auto van de organisatie. Gigantisch. De Noos was er uitgebreid ook. En die had natuurlijk ook al een voorreportage gemaakt. RTL 4 is geweest met, een, uh, met vooropnames. Uiteraard de zenders uh, SBS en Radio West zijn geweest. Maar ook Belgische, Belgische kanalen zijn geweest. Rasmussen legt uit waarom hij in Pijnakker in het geel rijdt. Uh, right Vandaag werd de 50ste editie van de Ronde van Pijnakker verreden. We hebben vroeger ook mooie winnaars gehad of, of een mooi podium. En gevechten met Jan Jans en Gerben Kasten en later Jan Raas. Maar dit was qua rennersveld niet het grootste rennersveld wat we gehad hadden. Maar publicitair met, met, met Rasmussen aan de start was het. Uh, ja, ook, normaal ook doordat de KMU natuurlijk uh, even ging dwars liggen. En was het gewoon uh, publicitair, was het fantastisch. Na een uur en een kwartier koersen op het rechthoekige parcours van de Ronde van Pijnakker... ...komt de Groot als eerste over de finish. Michael Rasmussen heeft nog wel meegedaan tot het einde. Ik heb het 20 jaar gedaan en het was voor mij ook gelijk ook het hoogtepunt. Ik ben er toen mee gestopt ook. Maarten Welling hoort u van de Ronde van Pijnakker. There's a devil on my shoulder, baby, ooh. And I believe too many things he said, yeah, yeah, yeah. I'm fighting these fears as I find the truth. And I'm sorry for hurting you. De kleine leugentjes van Dave Barnes. De populariteit van gratis lessen Nederlands zit in de lift in Brussel. Het aantal cursisten is in vijf jaar tijd verdubbeld. En dat blijkt uit cijfers van het Vlaamse ministerie van Onderwijs... dat voorziet in gratis lessen Nederlands. Martijn Schut, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Jij bent onze correspondent in België. Waarom betaalt de Vlaamse overheid voor de lessen Nederlands? Dat nou, zeg ik tweeledig. Aan de ene kant willen ze dat er meer uh, Brusselaars die uh, nog geen Nederlands kunnen spreken in Vlaanderen kunnen komen werken. En aan de tweede kant willen ze eigenlijk ervoor zorgen dat het Nederlandse taal, de Nederlandse taal nog genoeg blijft uh, gesproken worden in Brussel. En daarom betalen ze voor die lessen. Heeft dat nog te maken met de nieuwe koning? Nee, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Alhoewel uh, die natuurlijk, uh, ja, volgens sommige Vlamingen niet goed genoeg Nederlands spreekt... Uh, ja, maar uh, die hebben nou, al alles gehad. N Nederlands met een zwaar Frans accent, dat hebben we toch wel kunnen constateren uh, deze week. Dat is helemaal correct, ja. Maar wat hopen ze ermee te bereiken met, uh, dat als er meer mensen Nederlands spreken? Nou, je moet bijvoorbeeld zo zien, er is de luchthaven uh, in uh, Vlaanderen, in Zaventem. En uh, die hebben daar heel veel behoefte aan uh, opgeleide jongeren... Vooral wat lager opgeleide En daar is genoeg werk te doen. Alleen, ze kunnen niet in Vlaanderen genoeg mensen vinden om dat werk te doen. En dus zoeken ze ook in, uh, in uh, Brussel jongeren om dat werk te kunnen doen. En die moeten dan natuurlijk Nederlands kunnen. En dat is een van de redenen waarom ze die taalkursussen geven. Zodat ze ja, eigenlijk uh, goedkope arbeidskrachten kunnen vinden in Brussel. Opvallend veel Marokkanen, begrijp ik. Ja, die zitten daar zeker bij. Uh, dat is een heel, uh, toch wel een redelijk groot probleem in Brussel. Zij zijn een van de meest uh, geraakte doelgroepen als het gaat om laag opgeleid, het niet beheersen van de taal. En ja, daarom uh, proberen die mensen eigenlijk uh, op deze manier, want we moeten erbij zeggen, het is bijna gratis, uh, ja, uit hun eigen uh, ellende te komen, zou je kunnen zeggen, en hun eigen positie te verbeteren. Ja, want Marokkanen moeten eigenlijk, als ze in België integreren, twee talen leren, Nederlands en Frans. Maar dat geldt eigenlijk bijna voor iedereen die hier, zeker in Brussel, aan de slag wil komen. Je moet hier gewoon twee talen kunnen spreken, omdat de klanten zijn eenmaal tweetalig. Tenzij je voor Amerikaanse bedrijven werkt. en Dus moet je je talen kennen. Ligt dit nog gevoelig? Uh, ja, zeker wel. Want uh, ja, kijk, de, de organisatie die dat allemaal regelt in Brussel heeft gezegd, wij kunnen onze, uh, ja, we kunnen niet uitbreiden. Er is niet genoeg geld om meer mensen aan die cursus te helpen. De minister zegt, ja ik zou het wel willen, maar ja, ik heb het budget in feite eigenlijk ook niet. En het ligt in die zin gevoelig dat er veel Vlaamse nationalistische uh, partijen zijn die zeggen, ja maar ho, we geven al zoveel geld aan Brussel. Waarom dan ook nog die taallessen? Dus het zou wel eens kunnen zijn dat dit ook een thema gaat worden... tijdens de verkiezingen volgend jaar in 2014 dus. Misschien een beetje een domme vraag. Leren kinderen in Wallonië Nederlands op school? Um... <laughs> Dat ligt eraan, en wie in het vraagt, er zijn heel veel Vlamingen die beweren dat dat niet het geval is. In de praktijk komt het daar natuurlijk wel op neer. Alleen, er is vaak een discussie over de kwaliteit van die lessen. Het is vaak, uh, en dan spreek ik eigenlijk over de afgelopen periode, zo'n beetje een ondergeschoven kindje geweest in Wallonië. Nu lijkt er meer aandacht voor te zijn. Er zijn dat meer uh, walen die, uh, die, die Nederlandse leren spreken. Dus ja, het wordt wel degelijk gegeven okay. op de scholen daar. Martijn Schut, onze correspondent in België, dankjewel. Wij zijn na tien uur weer terug en dan praten we met de politiechef van Amsterdam.